Het doofsteel van de vrouw. Dames, wilt u mij vergunnen dat ik eens uw doofsteel is? Maar ik doe het con amore met een vriendelijk gezicht. Eenmaal werd de vrouw geschapen uit de zijde van den man. En die kleine operatie. Doet nog zeer, zo nu en dan. Als de vrouw zegt van de mannen, het zijn duivels allemaal. Denkt ze daarbij, ik mag leien, dat me gauw zo'n duivel haalt. Vrouwen lezen in de ogen van haar man wat hij begeert. En wanneer ze het eenmaal weten, doen ze het averecht verkeert. Wanneer man lief van zijn vrouwtjes nu en dan een zoentje krijgt, heeft hij daarbij dit gewonnen, dat ze dan tenminste zwijgt. Als je vrouw je zit te vleien, meer dan ze gewoonlijk doet, dan heeft ze een mantel nodig, of op zijn minst een nieuwe hoed. Vrouwen hebben met doktoren haast het hele jaar te doen. Maar de meeste van haar kwalen komen tegen het rijseizoen. Vrouwen dragen haar horloge aan den boezem weggestopt. Om de mannen wijs te maken, dat er toch iets bij haar klopt. Goeie vrouwen, dat zijn prijzen in de levensloterij. Maar bedenk voor je gaat spelen, er zijn zoveel niet erbij. Ik weet zeer goed, lieve dames, dat ik niet zeer vlijend ben. Maar u moet ook niet vergeten dat ik de dames hier niet ken.